Dat is een beetje een flauwe overgang, maar het laatste onderwerp is alles behalve flauw, want, dat is een, uh, want daarvoor gaan we even uit Leuven weg. We blijven het over kunst hebben vandaag natuurlijk, uh, maar we, zijn, we gaan eventjes richting Brussel en daar vonden Jeroen Verbeek en uh, Jonas Legers de fijne tentoonstellingsruimte Second Room. Uh, en uh, Jeroen, jij bent hier bij mij. Uh, Second Room, wat is dat voor een tentoonstellingsruimte? Nu, uh, Second Room is een tentoonstellingsruimte en die geven sinds 2006 een platform aan jonge kunstenaars om hun uh, talenten te tonen. En iedere week op zaterdag houden zij eenmalig, dus eenmaal per week, een uh, de 180 minuten vernissage van een kunstenaar. En elke week wisselen ze en elke week is een nieuwe vernissage. En het is natuurlijk een redelijk kleine tentoonstellingsruimte, hoe ben, ben je daar terechtgekomen? Maar eigenlijk om een blauwe maandag, of beter gezegd, een blauwe zaterdag, waren we naar een tentoonstelling geweest met mijn broer. En achteraf waren we gaan pinten drinken in de Marollen En hij keek op zijn horloge en hij zei: Tja, het is nog geen negen uur. Kom, ik neem me ergens mee. Ik weet nog een leuke tentoonstellingsruimte. En dan zijn we daartoe gekomen. We werden daar aan iedereen voorgesteld. We kregen een pils in onze handen en we daar gezellig een beetje staan, rondhangen, naar de kunst <lacht> ja. kijken. En toen we deze opdracht kregen, dacht ik direct van... Jonas, we gaan naar Second Room. Ja, Second Room lijkt, lijkt me echt fantastisch. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar uh, het spreekt me, spreekt me nu al aan. Uh, jullie zijn teruggegaan natuurlijk naar Second Room... om daar met een aantal mensen te spreken. Uh, met wie hebben jullie daar gesproken? Uh, we hebben gesproken met Christophe Flore en uh, Janus Boudewijns. Uh, zij zijn samen met Mira Sanders, de oprichters van Second Room. Hm. En Christophe Flore. Is eigenlijk, ligt eigenlijk aan de basis van Second Room, want hij organiseerde uh, vanaf 2006 uh, in zijn living eigenlijk uh, vernissages en ook een beetje dat informele as aspect wat, wat we nu ook uh, zo fijn vonden in de zaal in Recyclaar. Uh, we gaan dadelijk horen naar het, uh, naar het interview hè, en Second Room is een relatief klein en spannend project een klein beetje underground dus ze zijn trouwens gevestigd vlak aan een spoorweg en dat kan je ook wel horen de geluidskwaliteit is soms een, een beetje, beetje, beetje moeilijk om, uh, om naar te luisteren maar zoals het met kunst gaat je moet soms een beetje moeite doen mensen want wat Christophe Florey gaat zeggen is toch wel heel erg, erg interessant Christophe Loré, wat verstaat u onder het project Second Room en hoe is het project doorheen de jaren geëvolueerd? Het is eigenlijk een heel spontaan gegroeid project, uh, laat ons zeggen. Het huis, het komt echt uit de persoonlijke privésfeer. Dus het huis waar ik woonde, uh, had ik gekocht met mijn ex-vinding. Uh, wij zijn uit elkaar gegaan, zo wat gebeurt in relaties zoals. En uh, dan had ik eigenlijk een heel huis, uh, dat huis ging verkocht worden. Uh, maar vooral eer die hele dan uh, uh, in gang was gezet, had ik zoiets van ja, in die tussentijd kan die lege ruimte wel gebruikt worden. En dan ik zo onder mijn douche op een zaterdagochtend zo dacht van het zou leuk zijn dat ik zo een paar mensen die ik heel in mijn nabijomgeving ken, vraag om je op zaterdag, oorspronkelijk was het vrijdagavond, hun uh, werk te presenteren. En dan gewoon mensen uit te nodigen. Vrij professioneel wil, vond ik van het begin en te zien wat eruit komt, ik bedoel, zonder enige verwachting eigenlijk. Uh, ik weet nog dat wij in het begin zeiden, als we twintig mensen hebben, is het een gigantisch succes. Nu, uh, we zijn nooit onder de 20 geweest, dus het is altijd vanuit <laughs> die begin optiek, optiek een, een succes geweest. Uh, en dan is, uh, gekomen, zijn we op een punt gekomen dat we zeiden, ja oké, okay, gaan we nu door. Er was eigenlijk heel veel belangstelling van, van buitenaf uh, beslist om door te gaan. En, dan hebben wij ook uh, een, een tweede jaar, dus 2007 zonder uh, subsidies, maar uit, uh, vanuit eigen middelen een heel jaar verder geprogrammeerd. En van dan af zijn we ook onmiddellijk om beginnen gaan kijken, zelfs buiten Second Room, dus het uh, huis zelf. En hebben wij bijvoorbeeld een maand in uh, Amsterdam, met 239 139 basement, uh, Wat een soort alternatieve kunstbeurs was. Uh, daar eigen raar gehuurd, zodat ik dan een dubbelprogramma's ga in de maand april toen uh, Amsterdam, elke week een nieuwe kunstenaar en Brussel een nieuwe kunstenaar. Uh, dus we zijn eigenlijk onmiddellijk wel opeens al in een zeer hoge versnelling gisteren naar onze stand in gegaan. Second Room vereist vaak. Waarom? Het verhuizen is gewoon pragmatisch. Dus er zit geen enkele filosofie of dit of dat achter. Dus het, is enkel, uh, het is bijna opportunistisch. Waar we een ruimte hebben, heb ik zoiets van. Die moeten we gewoon gebruiken. Want er is nood aan kunstenaars Dat That's it. Er zit dus geen enkel inhoudelijk karakter achter het concept. Second Room heeft geen enkel, dus naast tegen, uh, inhoudelijk programma. Dus wij zijn, het gaat ons niet over uh, architectuur, of, nog over een medium. Uh, dat staat allemaal open. En wat voor mij heel belangrijk is, dat het echt over de kunstenaar gaat, zijn werk of haar werk of hun werk. Dan. Hoe verloopt de werking tussen de kunstenaar en zelf concreet? Bij mijn thuis werkte het zo net zoals hier. De kunstenaar krijgt een sleutel. Toen was aan mijn huis. En die deed de opbouw volledig los van mij. Dus ze zei van, als die nood had om met mij daar ook te overlegd hebben, was ik daar. Uh, als die dan niet had, dan deed hij gewoon zijn eigen ding. Als hij zei van, ik zou graag op zondag nog iemand uitnodigen, dan was dat perfect mogelijk. Maandag perfect mogelijk. Het enige wat er is, de deadline was woensdag, omdat de nieuwe kunstenaar uh, ook zijn ding moest kunnen komen doen. Hoe gebeurt de selectie van de kunstenaars? Gaan jullie zelf op zoek naar artiesten of bieden zij zichzelf aan? Dat is heel raar, ik heb zo, dat komt altijd in golven. En Eens dat die golven begint, dan is dat in een week of twee heel intens, dan krijg ik constant e-mails, dan krijg ik via de post allerlei pakketjes toegestuurd, dvd's, en, uh, met mensen die een aanvraag doen om een second round te doen. Eigenlijk ben ik daarin egoïstisch, dus ik vertrek vanuit mijn eigen uh, uh, curiositeit en zo is het ook de programmatie in elkaar. Uh, een groot deel van de programmatie zijn, zijn niet noodzakelijk kunstenaars die ik ken of, of zo, of die ik hun werk ken. Het zijn eigenlijk mensen die ik niet ken, waar dat ik soms van denk als ik hun werk zie van, waarom is die daar eigenlijk godsnaam mee bezig? Dat snap ik nu echt niet, dat snap ik echt niet. En die maken soms heel veel kans om het een kans te hebben dan bij ons. Ik zeg altijd, onze selectie is eigenlijk een soort van weerspiegeling van onze ontmoetingen. Je zou het zeggen, wij zijn... Allemaal de mensen die in Second Room uh, werken, levende wezens die in het milieu hun eigen uh, trajecten uitstippelen en dergelijke. En wij komen regelmatig mensen tegen. En eigenlijk is die, de Second Room de programmatie, een soort van afspiegeling van mensen die we zijn tegengekomen op een vernissage, iets op café, waar je een leuk gesprek mee hebt. Er moet altijd wel een klik zijn zo van... De, hij je zegt van tja, waarom is die daarmee bezig en hoe zit dat in elkaar? En waarom doet hij dat, waarom doet hij die, waarom doet hij zo? En of, kan het kan soms ook zijn dat ik puur het werk al geweldig interessant vind. Maar meestal daag ik me eigenlijk een beetje uit om te zeggen, tja, is zijn nu echt mee bezig. Ja. Wat vindt u zelf het allervoornaamste aspect aan Second Room? Dus dat en een driving van die mensen en dat is heel warm zo uiteindelijk, uh, zoals ik zei, het is 180 minuten uiteindelijk. En het aantal uh, tentoonstellingen dat we doen, uh, percentueel gezien, met volledig werk gemaakt voor second room, is bijna 85%. Uh, en dat vind ik heel hoog, dat echt mensen zeggen van, al oh, is het maar 180 minuten, zelf al hebben ze een redelijk bekende naam, of zelfs bekende naam. Dat mensen nog altijd, ondanks dat het voor een korte periode is, dat ze zeggen van, ik ga echt voor jou ja, werk maken. I, ik voel dat een beetje dan, dat dat is voor mij zo. Je kunt u iets meer zeggen over het publiek of van welk profiel een second room bezoeker, als dat ze mogen uitdrukken, voldoet? Het is heel opvallend, we hebben ongeveer een 100 tentoonstellingen achter de rug en elke tentoonstelling is ook qua opkomst en qua de manier dat de mensen komen en bij wie dat ze komen en wie dat er komt is elke keer zo verschillend dat dat eigenlijk heel moeilijk is om daar nu te gaan zeggen van zus en zo zit het in elkaar. Dat is eigenlijk bijna niet mogelijk. Ik kan het eigenlijk nooit voorspellen, ook de, ik krijg die vraag van de kunst hoeveel volk gaat er komen? Wie gaat er komen, uh, ja, ik maak mensen hen, ik... Ah. de mensen hun agenda niet. Er is een, een deel vast publiek, dat zijn mensen uit, uit, uit de directe omgeving. Uh, mensen met wie ik ook sa uh, nauw samenwerk, die zie ik heel regelmatig. En dan uh, is er een groot stuk dat uh, half vast is. Dat zijn mensen die ook regelmatige basis komen, maar niet elke week. En dan is er altijd een heel groot stuk, en dat kan soms 80% van het publiek zijn op een zaterdag, die out of the blue komen. Dat kunnen mensen zijn uit Parijs, die gewoon via-via iemand hebben gehoord van, als je in Brussel bent, ga daar naartoe. En die staan dan een beetje beduust te kijken in het begin, van, van, nu zijn we hier, zo van, en wat moeten we die? Maar, dat loopt altijd goed. Waarom komen de mensen naar second room? Ik denk dat de mensen hier echt wel komen, om ik ken een paar van onze vaste klanten, zeg maar bezoekers, die, die echt komen en die gewoon heel benieuwd zijn. En die echt zoiets hebben, het is gewoon, ik weet niet hoe plezant. En elke keer zijn, zijn ze heel verrast. Want vorige keer waren het uh, architecturale foto's, en als je nu kijkt, heb uh, je iets heel theatraal, uh, iets totaal, totaal anders. En dat is ook het heel leuke, de mensen die heel regelmatig langskomen, komen ook vaak bij mij en zeggen: van, dat is toch graag dat die ruimte. Elke keer een heel ander temperament heeft en een ander gevoel geeft, ondanks dat het dezelfde ruimte is. Ik een paar weken gelukkig terug lag het hier vol met stro en, en rook het hier als stal, letterlijk. En nu heb je hier een, een mooi linch gordijn hangen. voor had je heel zuim, ik stel opeens een heel andere warmte, een heel ander gevoel die er heeft in diezelfde ruimte. En door het feit dat dat zo kort is, zit dat bij de mensen nog goed in het geheugen, dus dat is heel leuk. Dat stelt ook heel veel vragen bij mij van hoe dat ruimte functioneert. Met een paar accenten die je, ik noem dan bij de kunst, die je daarin aanbrengt, terwijl dat die ruimte opeens een heel ander gevoel heeft. En wat is dan de houding van dit publiek? Ervaren zij het niet eerder als een alternatieve vorm van vrije tijdsbeleving of een social gathering in plaats van een tentoonstelling? Het, het publiek is heel beleefd. Mensen gaan nooit binnenkomen en, naar het, nooit, en niet naar het werk kijken. Zelf al hebben ze gewoon met iemand afgesproken en weten ze het niet. Uh, ik denk ook dat wat het werk ook is, het treedt altijd wel om even te kijken. Of ze het nu goed of niet goed vinden, dat is uiteindelijk zo belangrijk. Ik vind het belangrijk dat ze uh, soms onbevooroordeeld... Uh, met het werk van iemand die ze niet kennen, contact maken. En het is waar, die, dat sociale karakter of niet sociaal, dat netwerkkarakter vind ik heel belangrijk. Ik weet ook dat vanuit, als we Second Room zijn begonnen, dat er eigenlijk heel snel vanuit dat netwerk, dat mensen aangeboden kregen, dat het, het was bij mij thuis, het was heel informeel, mensen praten een beetje met elkaar, je stelt iemand voor aan iemand, dat daar heel snel heel veel resultaten zijn uitgekomen. En dat vind ik belangrijk. Ja, en dat is ook belangrijk. Hè? En Jeroen was zelf ook heel, heel erg enthousiast. En we hebben eigenlijk nog een, een kort interview klaarstaan met een van de andere oprichters Janus Boudwens. De tijd is kort. We smijten het op de website. Je kan het daar vanaf uh, morgen of overmorgen horen. Maar er is nog één ding dat we zeker nog moeten vertellen hè, over Second Room, want ze hebben nog een project lopen. Ja, no normaal is uh, Second Room in de Ursulinenstraat. Vlakbij is Maar tot 31 mei werken ze samen met vijf andere kunstenaarscollectieven en zit in Zennestraat 17 met uh, Resident artist en elke vrijdag tussen 6 en 9 uh, kunstenaars uit Rotterdam. En in september gaan Brusselse kunstenaars dan. Uh, second room vertegenwoordiger in Rotterdam. Ja, dat is uh, weer een mooie uitwisseling en ik denk dat we zelf ook wel eens gaan kijken. Ik zie hier aan de overkant helemaal nieuwe en verse metalheads klaarstaan. Steven is er ook deze week niet, maar Daka Daka gaat er gewoon door met vers bloed, dus nog harder en nog steviger. Wij zijn er volgende week terug. Tot volgende week. Dit was Apropos.